Ik ben een de Vorige keer hebben we het gehad over de gebeurtenis van het jongetje met het beest. En we hebben het gehad over de verschillende lessen die te onttrekken waren uit het akkefietje met het beest. En we hebben ook gekeken wat de elementen van die gebeurtenis... We beginnen opnieuw, want er is iemand vergeten op play te drukken, geloof ik. Ja? Zijn we online? Oké. Okay. Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasooli Allahumma ba'd, broeders en zusters. Zoals ik net al zei, de vorige keer hebben we het gehad over het akkefietje met het beest. En uh, we hebben met name ingezoomd op de verschillende elementen van die gebeurtenis... En we hebben gekeken naar uh, wat de verschillende elementen van die gebeurtenis representeerden. En we hebben geconstateerd dat er heel veel lessen te onttrekken waren uit die gebeurtenis... die heel praktisch bruikbaar zijn voor de douwen. We hebben het gehad over de sociale beweging en de noodzaak die wij uh, uh, hebben in deze tijd om zo'n sociale beweging op te zetten. En we zijn gekomen bij de blinde man... De blinde man die inmiddels niet meer blind is, maar we blijven hem blind noemen, want in dit verhaal worden er geen namen genoemd. Dus we moeten mensen noemen bij uh, uh, de eigenschappen waarmee ze bekend staan in dit verhaal. En we hebben vorige keer ook gesproken over, of dat was de eerste keer, over de reden waarom geen namen worden genoemd en geen locaties worden genoemd en geen data worden genoemd. Omdat de lessen die uit dit soort verhalen te onttrekken zijn tijdloos zijn en universeel toepasbaar dat betekent dat het dus niet nodig is om namen en locaties en data te benoemen. Want de lessen zijn voor alle tijden en op alle plekken toepasbaar. Dus de blinde man die had gehoord van, de, van het jongetje en van de gaven die hij had om, bli om blinden te genezen en de leprozen te genezen. En toen hij dit hoorde ging hij naar hem toe met een berg aan gado's en hij vroeg hem of hij hem kon genezen. Het jongetje leerde hem een grote les in de aqeeda... ...namelijk dat hij dat niet kan, behalve met de wil van Allah. En dus als hij zou gaan geloven in Allah, dan zou hij genezen worden. En zo gezegd, zo gedaan. De blinde man werd genezen en hij ging terug naar het paleis. En de koning komt er nu achter dat de blinde man zijn gezichtsvermogen terug heeft gekregen. En hij vraagt hem, wie heeft jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven... En de blinde man zegt, Allah. En de koning wordt nu geconfronteerd met het feit dat er een andere heer is dan hij. Want tot nu toe denkt hij dat hij de enige heer is... die het verdient om aanbeden en gehoorzaamd en gevolgd te worden. En nu is een van zijn medewerkers van de hofhouding, die heel dicht bij hem staat... die confronteert hem met zijn valse goddelijkheid. En hij zegt tegen hem, Allah heeft mij genezen. Dus de koning zegt, heb jij een andere heer dan ik. Hij zegt naam. Allah, dat is mijn heer... en dat is jouw heer. Dus de koning die was natuurlijk niet... Uh, blij met, met, met deze uitspraak... van de blinde man... die tot dan toe altijd... Uh, uh, dienstbaar was aan deze koning. Maar zichzelf nu een andere heer had genomen... die het wel verdient om dienstbaar aan te zijn. Dus wat deed de koning? Hij nam hem mee... En hij martelde hem totdat hij hem naar de jongen verwees. Toen de koning bij de jongen kwam, zei hij tegen de jongen. O mijn zoon, ben je al zo ver met jouw magie dat jij blinden kunt genezen. En dat jij de blinden hun gezichtsvermogen kunt teruggeven. En de jongen zei tegen hem, het is Allah die de mensen geneest. Dus hij nam de jongen ook mee. Omdat ook de jongen hier de koning confronteert met zijn valse goddelijkheid. En hij martelde hem totdat hij hem naar de monnik verwees. Laten we stilstaan bij de uitspraak van de koning. Heb jij een andere heer dan ik? Het statement van de koning, dit statement dus heb jij een andere god dan ik. Is heel interessant om te bestuderen. Vooral in de context van... Vandaag. Want wat doet deze koning nu eigenlijk? Hij claimt goddelijkheid. En het is heel interessant en relevant ook voor onze huidige situatie... om te kijken naar het argument op basis waarvan deze koning en andere koningen goddelijkheid claimen. In de Koran worden twee andere mensen genoemd die goddelijkheid hebben geclaimd En dat is een Nimrod, de koning van Babylon... ...en Fir'aun, de koning van Egypte. Nimrod die ging met Ibrahim in discussie... ...over zijn valse goddelijkheid. En Ibrahim veegde de vloer met hem aan. Want Ibrahim, zoals wij weten... hujjatuna ataynaha Ibrahim... ...zegt Allah over Ibrahim. En dat is ons argument die wij gegeven hebben aan Ibrahim. Ibrahim was zo sterk in het debatteren... ...en hij had hele unieke... Een unieke stijl en hele unieke methodes om zijn tegenstanders eigenlijk monddood te maken. En dit is er een van. Ibrahim zegt tegen Nimrod. Mijn Heer is degene die doet leven en doet sterven. Dus Nimrod geeft antwoord en hij zegt. Ana uhyi wa Ik doe ook leven en sterven. En om dat aan te tonen. Haalt hij twee mensen uit zijn gevangenis. De een doodt hij en de ander laat hij leven. En hij zegt dan vervolgens, kijk eens, ook ik kan doen leven en doen sterven. De ene is dood, daar heb ik voor gezorgd. En die andere heb ik van bepaald dat hij blijft leven, dus die laat ik leven. En dit is natuurlijk een hele stomme definitie van leven en dood. Want als hij echt had willen bewijzen dat hij over leven en dood ging, dan had hij die doden weer tot leven moeten wekken. Maar dat komt hij natuurlijk dus niet. En Ibrahim was eigenlijk... Het, het argument was zo uh, kleinzielig dat hij daar eigenlijk verder niet eens mee in discussie ging. En hij wierp hem gelijk een ander argument aan. Namelijk hij zei... Allah die komt met de zon uit het oosten, kom jij maar eens met de zon uit het westen. Verboetel ladi kaffa. En de ongelovige, dus een Nimrod, zweeg uit verbazing. Want ja, als je goddelijkheid claimt, dan moet je natuurlijk ook gaan over het besturen van de planeten. En dat weet natuurlijk een Nimrod dat hij daar niet over gaat. Nou, dat, dat wist hij al voordat hij goddelijkheid eiste. Dus voordat hij eiste voor zichzelf de positie van, van, van een god, wist hij al dat hij niet over... ...de hemelen en de aarde ging... ...of over leven en dood... Ja, ...behalve via die definitie die hij hanteert... ...wat eigenlijk nergens op slaat. Maar hij weet dat hij geen macht heeft... ...om de planeten te besturen, et cetera. En ook Fir'aun, toen hij tegen zijn volk zei... ...Ik ben jullie Allerhoogste Heer... ...en toen hij zei... Lakum min ilahin gayri, ...ik ken geen andere God voor jullie... ...behalve ikzelf, ...toen hij deze statements maakte... ...toen wist hij natuurlijk heel goed dat hij niet over leven en dood ging of dat hij de planeten kon besturen. En de mensen die hem tot God hadden genomen... die weten ook heel goed dat Fir'aun en Nimrod en alle andere... Tawarid eigenlijk op deze aarde die goddelijkheid voor zichzelf claimen... die weten dat zij niet beschikken over de echte eigenschappen van God. Maar waarom? claimen zij dan toch een god te zijn. Wie houden zij nu eigenlijk voor de gek? En nu komt het argument. Kijk, de mensen die goddelijkheid claimen... die hebben iets gemeen met elkaar. Namelijk, ze bekleden allemaal een positie van leiderschap. En ze hebben heerschappij over de mensen. Ze bevinden zich in een positie om te bepalen wat goed en slecht is. Om te bepalen wat halal en wat ...haram is. En als ze een bevel geven... ...dan wordt het bevel opgevolgd. En als ze iemand een taak geven... ...dan worden ze gehoorzaamd. En als ze een oordeel vellen over iets... ...dan wordt dat oordeel ook uitgevoerd. En als jij in deze positie bevindt... ...dat jij dus kunt bepalen... ...onafhankelijk van, van anderen... ...dat jij kunt bepalen wat halal en haram is... ...wat goed en slecht is... ...en als jouw oordeel het laatste... Oordeel is en als je jouw wil kan opleggen aan de mensen, dan ben je soeverein. En soevereiniteit betekent dat iemand de hoogste macht heeft en dat, zij, dat hij zijn wil kan opleggen aan anderen. Dat is soevereiniteit. Dat er dus geen enkele andere macht is die jou de wet voorschrijft. Jij bent degene die kan bepalen geheel naar gelang jouw eigen ...visie en, en, en inzichten... ...wat wel en niet mag. Dat is soevereiniteit. En soevereiniteit is een goddelijke eigenschap. Een eigenschap die exclusief aan Allah subhanahu wa ta'ala toebehoort. Wie deze eigenschap toekent aan iets... ...of iemand anders dan Allah... ...die heeft daarmee een eigenschap van Allah... ...toegekend aan iemand anders... ...en die heeft daarmee dus wat begaan... ...die heeft daarmee shirk begaan. Waarom? Want hij heeft iemand gelijk gesteld aan Allah. En wij weten dat Allah geen gelijken heeft. Niet in zijn namen, niet in zijn eigenschappen. Dat betekent dat als iemand een eigenschap van Allah... ...die exclusief aan hem toebehoort... ...toekent aan iemand anders... ...zij het een mens, een ding of wat het ook mogen zijn... ...dan heeft hij daarmee de grove zonde van afgoderij begaan... ...omdat hij iemand gelijk heeft gesteld aan Allah. Allah en wij weten, laisa kamithlihi yakun lahu Dus er is niemand die gelijk staat aan Allah. En Allah zegt ook in de Koran in il illa Het oordelen. Dus het bepalen wat goed en slecht is, wat halal en haram is, behoort alleen aan Allah. En hij zegt je yushriku fi hukmihi ahada. En hij laat geen Eén deelgenoot in zijn oordeel toe. Dus in zijn oordeel met betrekking tot wat goed en slecht is. En wat wel en niet mag. En wat halal en haram is. Die eigenschap behoort alleen aan Allah. En deze koningen... Die weten natuurlijk dat ze niet over leven en dood gaan. Ze weten dat ze de hemelen niet besturen. Maar omdat zij bepalen wat halal en wat haram is. En omdat hun wet de hoogste wet is... En omdat zij soeverein zijn, dus de allerhoogste macht hebben om te bepalen wat wel en niet kan, claimen zij goddelijkheid. En ieder die in hun voetstappen treedt en zichzelf het recht toe-eigent om naast Allah te bepalen wat wel en niet toegestaan is, wat halal en wat haram is. En ieder die dat doet, die heeft daarmee zichzelf valselijk een goddelijke eigenschap. Toegekend. En wat gebeurt er dan? Wat is hier de implicatie van dat je daarmee buiten het geloof treedt? Dit is van de type zonde die een persoon buiten het geloof doet treden. En een ieder die hem daarbij, daarbij ondersteunt door hem in de gelegenheid te stellen om ja, niet dat oordeel aan zichzelf toe te kennen. Door hem in de gelegenheid te stellen om te bepalen wat halal en wat haram is. zoals namelijk gebeurd in het democratisch systeem van vandaag. Want als jij stemt... ...dan stel je iemand in de gelegenheid... ...om zitting te nemen in een parlement. En een parlement is niet, het is niet voor niets. Dat, dat, dat heb je waarschijnlijk vroeger geleerd... ...bij maatschappijleer. Parlement is onderdeel van de wetgevende macht. Dus wat er gebeurt in een parlement is... ...er worden wetten gemaakt. En jullie weten wat voor wetten. Het zijn niet de wetten die Allah heeft geopenbaard. Het zijn wetten die geheel... ...na gelange de inzichten van de mensen die daar zitten in het parlement... ...worden gemaakt. Dus degene die iemand in staat stelt om die wetten te maken... ...en dat doe je in feite als je stemt... ...want dan zeg je tegen iemand... ...jij krijgt van mij de steun om in dat parlement zitting te gaan nemen... ...en daar volgens jou te bepalen wat wel en niet haram en halal is... ...die heeft daarmee shirk begaan... ...omdat hij een eigenschap van Allah toegekend heeft... Aan iemand anders. Kanttekening die hierbij vermeld moet worden. Dit oordeel is algemeen. Dat betekent het is een hokm aan. Het is een algemeen oordeel. Over de kwestie aan zich. En om deze hukm Dit oordeel. Toe te passen op een individu. Dus om van een individu. Die stemt te zeggen dat hij. Shirk heeft begaat. Moet je de situatie van de individu. Bestuderen en kijken of er geen preventieve factoren zijn die uh, yani, uh, de persoon ervan weerhouden om in de shirk te vervallen. Dus de, de, de stelregel is... Hmm. Niet iedereen die een daad van koefer pleegt, wordt daarmee ook echt kevig. Waarom? Want het kan zijn dat er een preventieve factor van toepassing is op hem die hem ervan weerhoudt om in die shirk te vervallen. Bijvoorbeeld, iemand is onwetend. En dan onwetend over... niet onwetend over het feit dat je geen shirk mag begaan... want dat behoor je als moslim te weten. Dat is het eerste wat je moet weten als je moslim wordt... dat je geen shirk mag begaan met Allah. Maar dat je onwetend bent over de situatie. In dit geval, om bij het voorbeeld van stemmen te blijven... iemand weet niet dat het stemmen in een hokje uiteindelijk tot gevolg heeft dat je daarmee iemand in staat stelt... om wetten naast Allah te maken. Hij kent dat electorale proces niet. Hij is dus wat we noemen jahl il Hij is onwetend over de situatie. Nou, deze, جهل, deze onwetendheid is een preventieve factor... waardoor deze persoon, hoewel hij inderdaad van de koever heeft gepleegd... niet in de koever vervalt, omdat hij onwetend is over deze situatie. Maar, zodra de kennis komt dan vervalt natuurlijk uh, deze preventieve factor. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met de essentie van het electorale systeem... en waar dat allemaal toe leidt... dan kun je dat natuurlijk niet meer als een preventieve factor ja, niet gebruiken. Dus van essentieel belang ook hierbij is om onderscheid te maken tussen... wat genoemd wordt kofferen en nou en kofferen lijn. Dus het soort koffer. Dus we kunnen zeggen van een daad dat het koffer is... wat niet wil zeggen dat een ieder die de daad begaat... Ook daarmee krijg wordt. verwarring. Kofferlijn is gebonden aan uh, uh, ja, die specifieke richtlijnen die toegepast moeten worden op de individu die deze daad uh, begaat. Maar dit weer houdt ons er niet van om te zeggen dat participatie aan democratische verkiezingen in de vorm van het uitbrengen van een stem dat dat cirkelijkbaar is. Dus een grote vorm van chirk waarmee een persoon buiten het geloof treedt. En tegen een ieder die wat anders beweert zeggen wij geef ons jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn en er zijn talloze bewijzen uit de koran en de sunnah die aangeven dat gehoorzaamheid in de wetgeving dus gehoorzaamheid in de wetgeving dat dat een vorm van aanbidding is, bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala zegt zij hebben hun Priesters en monniken als heren naast Allah genomen. Het gaat over de christen. Er kwam een man naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Adi ibn Hatim en die zei tegen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, nadat hij dit vers had gehoord, ja, yani deze man had een, had, een, had een kruis op, en toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dat zag, reciteerde hij dit vers. Zij hebben hun. Monniken en schriftgeleerden als heren naast Allah genomen, over de christen. Dus deze Adi ibn Hatim, Allah anhu, want hij is uiteindelijk bekeerd en behoort tot de Sahaba, die zei tegen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam: Maar wij hebben hun niet aanbeden, yani die priesters en die monniken. Wat Adi ibn Hatim begreep is aanbidding yani dat wij Goku en Sujud... voor hun gedaan hebben. Hij zegt: Maar dat hebben wij niet gedaan. Toen zei de Profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem: Maar hebben jullie. Hebben zij, ja yani die monniken en die priesters... Hebben zij niet halal gemaakt wat Allah haram heeft gemaakt? En hebben zij niet haram gemaakt wat Allah halal heeft gemaakt? En hebben jullie ze daarin niet gehoorzaam ten gevolgd? Adi ibn Hatim zei ja. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei... Nou, dat is jullie aanbidding voor hen. Dus gehoorzaamheid in de wetgeving. Wanneer En dit waren ulama, al-ahbar van, van de joden... Ja, nee, dat, dat waren zeg maar de schriftgeleerden dat, waren de, de, dat is de elite van onder de geestelijk dan heb je het over geleerden heb je niet over een willekeurige persoon dit waren de ulama die, de, die halal maakten wat Allah haram heeft gemaakt en de mensen volgden hen daarin en dat karakteriseert de profeet sallallahu alayhi wasallam hier als ibadah omdat zij hen gehoorzaamden in wat? In, in het veranderen van de wetgever. En een andere vers uit de Koran die ons inzicht geeft in deze kwestie, is een vers waarin Allah subhanahu wa taala zegt: Allah subhanahu wa taala zegt: "En eet niet." van datgene, van dat, van dat vlees... waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. En het is een zware zon. En hij zegt... de shayateen... die openbaren aan hun awliya... die fluisteren hun awliya in... hun vrienden van onder de mensen. Dus de niet yani, van, van onder de djinn... fluisteren hun vrienden... van onder de mensen in... zodat ze met jullie in discussie gaan. وَإِنْ أَتَعْتُمُوْهُمْ En als jullie hen gehoorzamen... Dan behoren jullie tot de veel aanbidders. Tot de Mushrikien. En dit vers gaat over... een aantal van de moushrikien... die in discussie gingen met de sahaba. Over het kadaver. Over het dode vlees. Het, het vlees wat niet geslacht is. En zij zeiden tegen hen... jullie eten wel wat jullie geslacht hebben... maar jullie eten niet wat Allah geslacht heeft. Want dat beest... wie heeft dat beest doodgemaakt? Allah. Dus jullie eten wel... Het vlees wat jullie zelf slachten, maar als Allah een beest doet doodgaan, dan eten jullie daar niet van. Met andere woorden, wat is dit voor een kromme redenatie? Maar wij weten, en de sahaba weten, dat Allah subhanahu wa ta'ala het verboden heeft gemaakt om van een meeta te eten. Het is verboden om het vlees te eten wat niet ritueel geslacht is. Dus dat is de wet van Allah. Vervolgens zeggen deze Mosherikien: Ja, maar eigenlijk zou je er wel van moeten eten, want het is Allah die het geslacht heeft. Dus wat doen ze hier? Ze veranderen de wet. Ze veranderen hier de wet van Allah. Allah zegt het is haram. Hun zeggen: Nee, het is halal. En Allah zegt: Als jullie hen daarin gehoorzamen, dus in die verandering van de wetgeving, dan zouden jullie wat zijn? Mosherikien. Subhanallah. Terwijl als zij daarvan gegeten zouden hebben... zonder de wet te veranderen... dan hadden zij een zonde begaan. Dus als zij het hadden gegeten... maar niet hadden gezegd... ja, maar in feite mag dat van Allah. Dus als ze de wet niet hadden veranderd... dan hadden ze alleen een zonde gehad. Maar in dit geval gaat het om gehoorzaamheid... in het veranderen van de wet. En wat gebeurt er... in een democratie... in een parlement... Daar wordt de wet van Allah subhanahu wa ta'ala niet alleen veranderd. Niet alleen individuele wetten worden veranderd. Het hele systeem is vervangen door een mensgemaakt systeem. Waarvan alle yani, filosofieën en ideologieën die eraan te grondslag liggen. mensgemaakt zijn en in essentie het bestaan van God niet eens erkennen. En wellicht dat we een andere keer over deze kwestie kunnen uitweiden. Maar ik dacht ik ga er even op in omdat het natuurlijk relevant is ten aanzien van... Uh, Aanstaande verkiezingen. En die daarna komen. En daarna komen want we blijven dit verhaal vertellen. Want die verkiezingen komen elke vier jaar of twee jaar. Dus inshallah gaan we een andere keer verder op deze kwestie. En dan zullen we verder zeg maar, ook de geschiedenis van democratie erbij halen. Om aan te tonen dat het een systeem is dat haak staat op de richtlijnen van de islam. En we kunnen ook ja, tegenargumenten uh, leveren tegen degenen die het wel toestaan op bepa onder bepaalde voorwaarden. Dus de goddelijkheid van de koning. En kijk naar de blinde man. De waarheid had zich in zijn hart genesteld. Zodanig dat hij niet alleen bereid was om voor zijn geloof uit te komen. Maar hij was zelfs bereid om de koning met zijn valse goddelijkheid te confronteren. En hij zei Allah, mijn heer en jouw heer. Hij herinnerde hem aan zijn positie. Hij ...stelde hem gelijk met de rest van de mensen in de aanbidding van Allah. Ten opzichte van Allah zijn we allemaal slaven. En deze blinde man herinnert de koning er nu aan... ...dat deze koning niet meer is dan een slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij plaatst hem op de plek waar hij thuishoort. En dit kan niet anders worden uitgelegd... ...dan dat de zoetheid van het geloof in het hart van deze blinde man was getreden. Want alleen als men die zoetheid proeft... En het zelfvertrouwen, of alleen als hij die zoetheid proeft, krijgt hij het zelfvertrouwen en de kracht om de tawarit met hun valse goddelijkheid te confronteren. Net als de tovenaars in het verhaal van Fir'aun. Dat kennen jullie vast wel. Toen zij de waarheid zagen, toen zij zagen dat Musa geen tovenaar was, maar dat er van zijn staf een echte slang gemaakt was, waar een ziel in zat. En daar gaat alleen Allah subhanahu wa ta'ala over. ...ergens een ziel in plaatsen... ...is iets wat alleen Allah subhanahu wa ta'ala kan. Dus toen zij dat zagen... ...en zij de waarheid... ...ja, die geconfronteerd werden met de waarheid... ...geloofden zij direct... ...en de waarheid... ...ja, hun harten opende zich... ...voor de waarheid. En omdat zij op dit moment... ...de zoetheid van het geloof proefden... ...waren zij in staat... ...om de in het bijzijn... ...van de grootste tiran... uit de geschiedenis van de mensheid... ...om zich ter aarde te werpen... In voor Allah. In het bijzijn van de tiran. Waarop Fir'aun het, het, het grootste wapen van de tiran het tevoorschijn haalde, namelijk wat dreigen, dreigen met de dood en martelen. Dat is het wapen van, van de tiran. En hij zei tegen hen: La عَنَّ أَيْدِيَكُمْ aidiyakum waajulakum min khilaf, wa la u fi ik zal jullie handen en voeten aan weerszijden van elkaar afhakken. En ik ga jullie kruisigen aan de, aan de stammen van de daderpalm. Waarop zij in volle overtuiging reageerde, Faqal en taqal. dunya. Oordeel maar zoals je wil oordelen. Want jij oordeelt slechts in dit wereldse leven. En Firaun stond ja niet versteld. Deze twee tovenaars. Enkele ogenblikken hiervoor. ...waren zij uit op de dunia. Dat is wat zij wilden. Ze zeiden nog tegen Firaun... Inna lana la ajran in kunna ...krijgen wij een beloning als wij uh, tot de overwinnaars behoren... Yani ...als wij in deze battle met Moesa, als wij hem uh, verslaan. En Firaun zegt, Nou, jullie krijgen deze beloning... ...en jullie zullen dan tot, uh, tot mijn uh, yani, uh, uh, dienaren behoren... ...die heel dicht bij me staan. Dus binnen enkele ogenblikken is hun liefde voor de dunya veranderd in een verlangen naar het hiernama's... zozeer dat ze zelfs bereid waren om hun leven op te geven. Dat leven was net nog eigenlijk uh, van wilde genieten... door meer geld en meer aanzien te krijgen bij de koning. En dus dit is wat zoetheid van het geloof met een persoon doet. En dit is wat mensen als Firaun... en mensen die niet geloven in Allah niet kunnen begrijpen. Maar dat is wat deze blinde man ook overkwam... toen hij de koning confronteerde met zijn valse goddelijkheid... En zoals ik al zei, het wapen van de tyrannen op het moment dat ze met hun valse goddelijkheid worden geconfronteerd... is dreiging en marteling. En dit deed de koning dus met de blinde man. De hadith zegt, de koning nam deze man en martelde hem totdat hij hem naar de jongen verwees. Nou kijk, de, de blinde man werd niet gelijk gedood. Hij werd gemarteld om wat? Om informatie los te krijgen. Want hij was nu het middel om de rest van de groep te vinden... De tarot wil de islamitische beweging in de kiem smoren. Zoals we vorige keer al zeiden, ze doen niet aan symptoombestrijding. Ze willen de hele bende oprollen. Zodat ze voorgoed afrekenen met de islamitische beweging. De hadith zegt, toen de koning bij de jongen kwam, zei hij tegen hem. O mijn zoon, ben je al zo ver gevorderd met jouw tovenarij? Dat jij zelfs blinden kunt genezen. Hij spreekt hem aan met mijn zoon. En dit doet hij. Hij probeert ja niet de schijn op te houden dat hij het beste met hem voor heeft. He? En dat hij zeg maar geeft om deze jongen. Hij probeert een soort vaderfiguur eigenlijk op te zetten. En empathie te tonen. In de hoop dat deze jongen de waarheid gaat spreken. Want als je aardig bent met mensen, dan voelen ze zich op hun gemak. En dan kunnen ze meer, gaan ze meer. Uh, praten, vooral als het gaat om kleine jong. Dus hij zegt, ben je al zo ver met jouw magie? Dus heb je al zoveel zo geleerd van mijn tovenaar? Dat jij nu al in staat bent om zelfs de blinden te genezen? En wat doet de koning eigenlijk met deze uitspraak? Hij probeert met deze uitspraak het genezen van de mensen toe te schrijven aan de seh. En daarmee wil hij het ontzag dat de mensen hebben voor dit kind ondermijnen zodat de mensen gaan denken, oh het komt dus door de sigger dat jij dit kan doen. En zodat ze gaan opkijken tegen de valsheid. En gaan opkijken tegen de koning en wat de koning allemaal te bieden heeft aan toverkunstjes, etc. En dit is ook altijd de reactie van degene wiens harten verzegeld zijn voor de waarheid. Zij interpreteren de waarheid altijd op een andere manier. Waarom? Omdat zij zo obstinaat zijn, opstandig zijn, om te erkennen, om de waarheid yani, als zodanig te herkennen. En dat is wat Firaan ook deed toen hij geconfronteerd werd met die tovenaar. He, want hij, hij kon het niet plaatsen. Hoe kan het zijn dat jullie van uh, mensen van de dunia in een yani, handomdraai veranderd zijn naar mensen van, van dien? Hij kon dat niet begrijpen, dus hij zei... lakabirukum alladhi allamakum dus de, deze gebeurtenis kan hij niet bevatten. Wat gaat hij doen? Hij gaat het uitleggen op een manier die hij wel kan begrijpen. Op een materialistische manier die wel past in zijn referentiekader. Hij zegt, het is zeker jullie meester, ja niet Moesa, het is zeker jullie meester die jullie het tovervak heeft geleerd. En daarmee wou hij ook de schijn opwerpen dat, dus eigenlijk de, dat het een onderrondje was tussen, tussen Moesa en de, en, de, en de tovenaar. Ja? Dus zo gaan mensen van valsheid om met de waarheid. Ze interpreteren het op een manier die past bij hun referentiekader. En dat komt omdat ze ongeloof in het hart hebben. Want dat is wel de, de, de, de, ja, niet de reden waarom zij dit doen. Ze missen een heel belangrijk element en dat is iman. Dat is het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En wat ze ook doen, is ze leggen de waarheid altijd uit op een manier die hen uitkomt. Ja? Zoals deze koning, het komt hem nu uit om de de gave van de jongen om blinden te genezen... en andere zieken, wat dus een hele, ja, waardoor dat jongetje heel populair werd. Wat hij dus gebruikte, zoals wij vorige keer hebben gezegd... om zijn duwen mee te, te, te faciliteren. Hij wilde die gave toekennen aan de seher. Want het komt hem uit, want de seher komt van hem vandaan. Dus het komt hem uit om dat te gebruiken voor zijn zegger. En zo, zijn de koufar, zo gaan de koufar om met de waarheid. Ja, yani, waar het past binnen hun... Uh, schema ...daar plaatsen ze het. Bijvoorbeeld een concreet voorbeeld... ...de Mujahedin van Afghanistan... ...in de jaren tachtig. Het kwam uit voor, de, voor het Westen... ...dat deze Mujahedin daar aan het strijden waren... ...omdat ze streden tegen een van de vijanden... ...van de Verenigde Staten... ...en van het Westen in het algemeen... ...tegen de Sovjet-Unie. Dus toen waren het... ...vrijheidsstrijders... ...die ja en die werden gefaciliteerd ik wil niet zeggen gefinancierd want dat is een, een fabeltje dat bestaat onder de mensen die zeggen ja maar het is de Verenigde Staten die ze gefinancierd heeft er is helemaal niks gefinancierd ze werden hooguit gefaciliteerd dus je werkt niet tegengehouden bij de grens als je naar Afghanistan waar reizen, et cetera maar in ieder geval het waren vrijheidstrijders want ze hadden een gemeenschappelijke vijand vervolgens gebeurt er 20 jaar later precies hetzelfde het land wordt bezet de moslims gaan er naartoe om het te bevrijden en op een gegeven moment zijn het Terroristen. En dus het kwam hun nu uit om dit op deze manier uit te leggen. En zo zullen de, de vijanden van de islam altijd omgaan met de waarheid. Maar de koning kon het jongetje niet overtuigen. Dus wat deed hij? Hij haalde het wapen tevoorschijn wat hij ook tevoorschijn haalde tegen de blinde man. Namelijk marteling. Kijk, als het gaat om het bestrijden van de waarheid dan bestaan er geen ethische principes bij de Tawarit. Die bestaan niet. Dus het feit dat het hier om een kleine jongen gaat... en het feit dat de koning nu een kleine jongen gaat martelen... en dat martelen in het algemeen, maar vooral van kinderen... in tegen alle ethische principes die er maar bestaan op aarde... dat speelt er totaal geen rol bij de koning. Waarom? Want het bestrijden van de waarheid heeft bij de Tawarit altijd... ...top prioriteit. En alle mogelijke... ...ethische principes die zij aan kunnen hangen... ...die moeten plaatsmaken... ...als het gaat om het bestrijden van de waarheid. Die ethische principes spelen een rol... ...als valsheid onderling... ja yani, je ruzie heeft. Dan kunnen ze elkaar... Uh, yani, ...bestoken met, met hun beschaving... ...en, en et cetera. Maar als waarheid de vijand is... ...dan moeten al die principes... ...overboord gegooid worden, want... Het bestrijden van de waarheid heeft topprioriteit bij de kofar. En dat zien we vandaag ook in de wijze waarop het Westen de strijd tegen de islam voert. Alle normen met betrekking tot mensenrechten. De mensenrechten waar zij hun zogenoemde superioriteit aan ontlenen. Dat moet er wel bij gezegd worden. Al die normen kunnen worden overschreden als het tot doel heeft om de islam te bestrijden. Dus de gevangenissen, de geheime gevangenissen van de CIA en Guantanamo Bay... waar mensen worden gemarteld en waar mensen zonder proces vastgehouden worden... dat kan allemaal omdat het tot doel heeft de waarheid te bestrijden. En niemand spreekt zich er, tegen, er tegenuit. Ja, op hier en daar een verdwaalde geest na... En een of andere linkse rakker die dan ergens uh, gaat protesteren tegen. <lacht> maar goed, er is niemand die naar dat soort mensen luistert. Waarom? Omdat het bestrijden van de waarheid en de aanhangers van de waarheid topprioriteit is bij de vijanden van de islam. En het maakt niet uit welke normen ze daarmee overboord gooien. Het moet en het zal gebeuren. Irak heeft in de jaren negentig te lijden gehad onder een embargo. ...wat 1 miljoen dode kinderen tot gevolgen had. Dus een economische ja, sancties... ...waardoor Irak heel veel medicijnen niet kon importeren... ...en allerlei andere zaken. En als gevolg daarvan zijn 1 miljoen kinderen gestorven. Het is een holocaust eigenlijk waar we nooit iets over horen. Als we het hebben over holocausten. ...dan is dit een van de holocausten van de, van de recente geschiedenis. De minister van Buitenlandse Zaken de verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken destijds... Madeleine Albright. Dat was een vrouw. Zij werd geconfronteerd met deze cijfers. En haar antwoord was... het is het waard. Het is het waard... om 1 miljoen kinderen... te offeren. Waarvoor? Om te voorkomen dat er in het Midden-Oosten... een regionale macht zou opstaan... die mogelijkerwijs een bedreiging zou kunnen vormen... voor de Zionistische staat. Dat is de reden waarom Irak... Uh, ...eigenlijk uh, werd geboycott om te voorkomen dat ze een groot militair macht zouden worden... ...in die regio waar Israël hun, hun kindje ja, die groot moet worden en niemand mag haar bedreigen. En alle machten die daar ontstaan in die omgeving, die moeten worden klein gemaakt... ...want anders is het een bedreiging voor Israël. En dus, het was het waard. En dat, dit zegt zij zonder schaamte. Op televisie. Het interview is nog steeds te zien op YouTube... Dat stukje waarin ze dit zegt, het is het waard, is te zien op YouTube. Dus zo gaan de kuffar om met ons. la يرقبو فيكم illa ولا Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zij, het, het boeit ze niet. Ze geven niks om afspraken of verwantschap. La Als het gaat om jullie, zegt Allah, dan hebben ze geen principes. Geen verwantschappen. Geen afspraken. Geen conventies. Dus laat je niet misleiden door alle conventies en alle, alle, alle, alle instanties en alle instituten in de wereld die het hebben over wereldvrede en uh, conventies van Geneve. En, Allah subhanahu wa ta'ala spreekt de waarheid toch? Die afspraken stellen voor hun niks voor. Tijm. De koning, de hadith zegt, hij nam de jongen mee. En hij martelde hem totdat hij hem... Naar de koning verwees, uh, naar de monnik verwees, sorry. En we weten wat de monnik tegen de jongen had gezegd in het begin, toen hij hem waarschuwde tegen de beproevingen die eraan zouden komen. Hier is die, de beproeving. En hij zei tegen hem: als iemand je naar mij vraagt, zeg dan niks over mij. Kunnen jullie dat nog herinneren? Nu wordt de jongen naar hem gevraagd, of in ieder geval. Hij wordt eigenlijk ja, onder druk gezet om te kijken van waar is de bron van leiding. He, want we hebben vorige keer gezegd, we gaan altijd op zoek naar de bron. Ze willen de beweging in de kiem smoren. Daar waar het vandaan komt, daar willen ze de, bomen, ja, niet de wortels willen ze wegknippen. De jongen had beloofd dat hij het niet zou doen. En hier zien we dat hij het dan toch doet. Dit lijkt een daad van verraad. Maar in principe is dit gewoon het resultaat van de beperking van de mens het vermogen van de mens om marteling en vernedering te doorstaan is beperkt en de mensen van valsheid maken gebruik van deze beperking om de waarheid te bestrijden en dit laat ons ook zien wat de kracht is van waarheid en wat de zwakte is van valsheid want valsheid heeft geen enkel ander middel om de waarheid te bestrijden behalve het gebruik van geweld Valsheid verliest het van de waarheid op het gebied van debat. Valsheid verliest het van de waarheid op het moment dat ze gaan dreigen. Want iemand die standvastig is, laat zich niet intimideren door bedreiging. Dus, valsheid ziet geen enkele andere oplossing... dan over te gaan op het gebruik van buitensporig geweld. En dit is de aller, allerlaagste vorm van strijd. Omdat je iemand die zich niet kan verdedigen... Ja, die willig pijn gaat doen. De allerlaagste vorm van iets bestrijden is martel. En valsheid heeft dit altijd gedaan. En doet het tot de dag van vandaag. En zal het altijd blijven doen. Want ze zijn geen partij voor de waarheid. Ze kunnen niet in debat met de waarheid. Want dat verliezen ze. Maar... Ze gaan wel altijd in fases. Kijk, valsheid doet zich wel altijd in eerste instantie voor als een beschaafde partij. Die het debat aan wil gaan. Totdat ze het debat verliezen. En dan gaan ze over op fase 2 en dat is dreigen. Totdat ze zien dat de DAI zich niet laat intimideren door bedreigingen. En dan gaan ze over naar fase 4 en dat is, fase 3 en dat is geweldgebruik. Tegen een individu. Dus marteling. De laagste vorm van geweld die je kunt bedenken. En dit, ja, deze stappen zien wij ook terug in het verhaal van Ibrahim a.s. Ibrahim was nog een jonge jongen. Een feta wordt hij genoemd in de Koran. En hij bedacht het plan om de goden van zijn volk kapot te maken met een moker. En om de, het grootste beeld te laten staan. En hij hing die moker om de nek van het grootste beeld. En hij ging naar huis. Toen de mensen terugkwamen zeiden ze wie heeft dit gedaan? Qalu man faala hadha bi wie heeft dit gedaan met onze, met onze goden ze zeiden we hebben gehoord van een jongen Ibrahim hij had het erover en dit en dat ze zeiden breng hem hier ze zeiden tegen hem a -a -a ya Ibrahim. heb jij dit gedaan met onze goden en Ibrahim zoals we net zeiden is een meester als het gaat om debat te voeren dit is nu de eerste fase van strijd debat. heb jij dit gedaan hij zegt, die grote heeft het gedaan. Kijk, maar die mogen hangen om zijn nek. Vraag het maar als die kan praten. Dus de koufar weet weer... Yani, er gebeurt weer wat er met de Nimrod is gebeurd. Yani, hoe gaan wij uh, uh, nu uh, uh, zeg maar, reageren op deze stelling? Dus ze gingen en ze spraken met elkaar. Spoedberaad, crisismeetingen en alles. Wat gaan we doen? El Mohim, ze kwamen er niet uit en ze zeiden... Je weet toch, oh Ibrahim, dat zij niet praten? Oh, nu heeft Ibrahim een punt. Kijk, dit, dit is het debat, hè. eerste fase van de strijd. Dus hij zegt, Of dus Zij zegt tegen hen, is, Hij wilde ze hier krijgen. Dat ze gingen erkennen dat die goden in feite. Ja, niet eens in staat waren om zichzelf te redden. Laat staan nog dat ze iets voor jullie kunnen doen. Dus hij zegt, aanbidden jullie iets wat zichzelf niet... Of wat, wat jullie niet van dienst kan zijn... Nog kan het jullie schade berokkenen. Denken jullie dan niet na? Dit is het moment waarop valsheid het debat verliest. Dus het eerst volgende stap is... Ze zeiden, verbrand hem. En in de aanloop naar... De marteling heeft de dai kans om te verzwakken. Dus dit is het dreigen. Qalu Ze hebben het in zijn bijzijn gezegd van... ...verbrand hem maar. Dus wellicht dat hij nu gaat verzwakken. En zegt van oké, okay, sorry, ik neem mijn woorden terug. Maar dat deed Ibrahim niet. Dus de fase ging in werking... ...en hij werd daadwerkelijk in dat vuur gegooid. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, zijn plan is groot... Het vuur werd koud en vredig voor Ibrahim en hij kwam eruit ongedeerd. Dus dit is het plan. Ja, dit is de werkwijze van valsheid. Overgaan tot geweld. En dit is, niet, dit is maar één voorbeeld. Ik had zo nog drie, vier andere voorbeelden kunnen halen... Waar, waarin dit stappenplan van de valsheid eigenlijk uiteengezet wordt. Dus de jongen bezweek onder de martelingen... en hij wees de koning naar de monnik. En dit bezwijken overigens... Gebeurde alleen in fysieke zin. Niet in geestelijke zin. He? Hij bezweek lichamelijk. Zijn hart was nog steeds gevuld met iman. En deze beperking. Dat men lichamelijk kan verzwakken. En terwijl zijn hart nog steeds gevuld is met iman. Dus terwijl hij tegen zijn zin in. Iets doet. Wat tegen de wet van Allah subhanahu wa ingaat. Dat is een beperking die Allah subhanahu wa ta'ala erkent in de Koran. Hij zegt. Men kafar billahi min ba'di imani, illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra f'alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun Allah subhanahu wa ta ta'ala zegt wie een nadat van ongeloof begaat wie ongeloof begaat met Allah behoort tot de verliezers en voor hem is er een pijnlijke bestraffing behalve men ukriha degene die gedwongen wordt die onder Terwijl wa iman. Terwijl zijn hart nog steeds yani, vrede vindt in de iman. Dus zijn hart is nog steeds gevuld van iman. En dat is een zaak waar de Tahood geen yani, invloed op heeft. Je hart is je hart. Daar kan hij niet dwingen om je hart zeg maar, om te zetten in koever. Dus deze beperking wordt erkend door Allah. Subhanahu wa taala. En hij zegt zelfs dat het niet erg is om een daad van koever te begaan zolang het hart nog iman heeft. En dit vers is geopenbaard naar aanleiding van Amar ibn Yassir. Die gemarteld werd door de Moussyriqin. En uiteindelijk gedwongen werd om een daad van koefer te, te zeggen. En slecht te spreken over de profeet sallallahu alayhi wa sallam, En de goden van de Moussyriqin te verheerlijken, et cetera. Dus toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn ouders werden vermoord voor zijn ogen. al Yassir. Voor zijn ogen. En vervolgens komde de profeet sallallahu alayhi wa en hij was bang dat hij iets verkeerds had gedaan... dus hij legde uit wat er gebeurd was... en hij vroeg vergiffenis. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei... als zij het nog een keer doen, doe jij het nog een keer. Zeg je nog een keer wat zij wil. Want in deze situatie... van overmacht, waarin iemand letterlijk bedreigd wordt... is het plegen van koefer toegestaan. In de zin dat het een lichamelijke daad moet zijn... en niet tot het hart moet rijken. Maar dwang moet wel correct begrepen worden want dit is ook weer zo'n stelregel die wordt te pas en te onpas gebruikt en mensen zeggen ja we staan onder dwang en daarom doen we dit wordt ook overigens gebruikt voor het stemmen om even terug te komen waar we net over gehad hebben ja we stemmen want we zijn gedwongen want anders nemen de vijandige partijen het over en dan verliezen wij onze. Uh, wat we verliezen ik eigenlijk nog niet maar in ieder geval dat is de, de, de, de redenering maar dwang is niet zomaar een woord. Dat is uitgelegd door Olema welke voorwaarden eraan moeten voldoen. Het moet directe dwang zijn, er moet sprake zijn van een levensbedreigende situatie waar je niet uit kunt komen. Nog door weg te rennen, nog door. El ik omschrijf het altijd: mes op je keel. Dat is dwang. Mes op je keel. En wij zijn. Er is niemand die ons een mes op ons keel legt om naar de stembus te gaan. Sterker nog, het is niet eens verplicht in Nederland. Er yani, zijn zat uh, niet-moslims die ook niet stemmen. El Mohim. Dat is niet ons onderwerp van vandaag. In ieder geval, deze jongen bezweek in fysieke zin en niet in geestelijke zin. En wat we hier ook als les, ja niet zijdelings, als les uit kunnen halen is. Dat de dragers van de douwen in feite praktische voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Om de douwen in de openlijke fase te beschermen. Kijk, de monnik had ook bijvoorbeeld van locatie kunnen veranderen omdat hij had kunnen weten dat zo'n jongen in een positie zou kunnen komen... waarin hij gedwongen zou worden om de, de locatie van de monnik prijs te geven. En als hij van locatie was veranderd, dan hadden ze hem niet kunnen vinden. Dus een voorzorgsmaatregel had genomen kunnen worden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit bepaald. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ook voorzorgsmaatregelen genomen... Tijdens de openlijke dauwen. Want wat heeft hij gedaan? Hij stuurde mensen naar al-Habasha. In het geval dat bijvoorbeeld in Mekka de dauwen zou worden vernietigd. Dan was er altijd een groep moslims elders op een veilige locatie. Die de dauwen dan voort kon zetten. Dus nu zijn we bij de monnik beland. De monnik werd bij de koning gebracht. En de koning zei tegen hem. Neem afstand van jouw religie. De monnik weigerde. De koning gaf opdracht om een zaag te brengen. En de monnik werd in tweeën gezaagd. Toen werd ook de blinde man gehaald. Die inmiddels niet meer blind was, maar we noemen hem nog steeds blinde man. En ook hij werd gevraagd om afstand te nemen van zijn geloof en afvallig te worden. En ook hij weigert. En ook hij werd in tweeën gezaagd. Er werd een gat gegraven in de grond. En een zaag werd vanaf hun hoofd ja, naar beneden gezaagd totdat ze in tweeën zijn gezaagd. En dit is ook het voorval waarover de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gesproken. Toen hij in Mekka was. En hij werd gevraagd. Deze hadith staat in -Bukhari, al bukhari Overgeleverd door Ghabab ibn al-Arad. Die zei. We kwamen naar de profeet sallallahu alayhi wasallam, Die zat bij de kaaba. En we zeiden tegen hem. 'Ala la tastansiru lana. Ala tadu lana. Zou je niet dua voor ons doen? Yani, je moet je zo voorstellen dat de, de, de moslims gingen gebukt onder hevige marteling in Mekka Op dit moment dus ze konden het niet meer verdragen en ze gingen naar de profeet sallallahu alayhi wa en ze zeiden zou je niet uh, yani, du'a voor ons doen dat Allah wa ons gaat helpen toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: hij zei er waren voor jullie mensen die werden ingegraven en ze werden doormidden gezaagd en dat weer hield hen er niet van om afstand te nemen van hun geloof En hij zei: "La Allah hada Sana'a Hadramaut Allah En Allah subhanahu wa ta'ala zal deze zaak volmaakt, yani deze islam verspreiden, zo dat er zelfs een reiziger tussen Sana'a en Hadramaut, dat zijn twee steden in Yemen, kan reizen tussen die twee steden zonder bang te zijn behalve voor Allah en de wolf voor zijn schaap. Met andere woorden, kijk ze zitten nu in een situatie van onderdrukking en marteling. Hevige marteling, zozeer dat ze eigenlijk beginnen te klagen bij de profeet sallallahu alaihi En hij herinnert ze eraan dat er mensen waren die veel erger zijn beproefd en standvastig zijn gebleven op het geloof. En hij geeft ze de blije tijdingen dat deze islam de uithoeken van de wereld zal uh, niet yani bereiken. Zelfs zozeer dat tussen Sana'a en Hadramaut mensen veilig kunnen reizen. En wat blijkt dat tussen Sana'a en Hadramaut is een route die een van de gevaarlijkste, route is, van de gevaarlijkste routes is van, van de wereld. Vanwege de vele roven en plunderpartijen die op die route gebeuren. En toen de islam in Yemen kwam, werd die route inderdaad veilig door de sharia. En er wordt ook gezegd dat vandaag de dag, aangezien de sharia weer weggevaagd is in Yemen... ...is diezelfde route tussen Sana'a en Hadramaut weer een van de gevaarlijkste routes in de wereld. En waarschijnlijk hoor je het wel, de, de, de ja, die kidnappingen van Yemen, die gebeuren daar. Dus subhanallah, ja, nee, Dat is een, de realiteit wat de profeet sallallahu alaihi schetst. En hij zegt dus tegen hun, de hadith sluit af met... ...maar jullie zijn ongeduldig. Met andere woorden, wees geduldig. Maar wat de profeet sallallahu alaihi hier zegt... ...dus dat hij de pijn van de sahaba eigenlijk wilde verzachten met, deze hadith, met, deze, met dit voorbeeld wijst het dus eigenlijk op dat dit de grootste beproeving is. Want hij wil dus tegen de sahaba zeggen... er zijn mensen die zijn erger dan jullie beproefd. En naar wie verwees hij? Naar deze monnik en naar deze blinde man. Dus kijk wat een beproeving zij hebben doorgemaakt. En dat is de werkwijze van, van de tarot... die het op alle fronten van de waarheid verliest... en zich dus genoodzaakt ziet om over te gaan... op het meest barbaarse middel, namelijk... Marteling. En dit gebeurt vandaag de dag ook natuurlijk op grote schaal. Hoeveel ulama'an, en mujahideen zitten in de donkerste kelders van de Tawarid in de Arabische wereld en daarbuiten. En worden blootgesteld aan marteling in de hoop dat ze zich zullen, yani dat ze zullen afzwakken en hun geloof zullen verlaten. En dat is uiteindelijk ook de doel van de Tawarid. Want die wil eigenlijk helemaal niet dat je doodgaat. Dat is niet het doel. Het doel is dat je afstand neemt van jouw geloof. Want let goed op wat de koning hier tegen de monnik zegt. Hij zegt tegen hem, neem afstand van jouw religie. Dus voor de aard moet hem ook gelijk kunnen doden. Maar hij geeft hem nog een optie, neem afstand van jouw religie. Waarom? Want zijn afvalligheid zou de dood van de da'wah betekenen. En zijn dood zou juist het leven van de da'wah betekenen. En een oprechte da'i, die weet dit. En daarom zal hij zijn leven ondergeschikt maken aan de da'wah. En subhanallah, dit is iets waar de... Tawarid geen grip op. Kunnen en zullen hebben. De woorden die met bloed worden geschreven. Zullen eeuwig blijven leven. En daar kunnen zij niks tegen inbrengen. Want ze zitten in een dilemma. Laten ze hem leven. Gaat hij door met zijn douwen, maken. Als ze hem dood wordt zijn dauwen nog meer geaccepteerd bij de mens. Waarom? Want dan heeft hij aangetoond dat hij bereid is om ervoor te sterven. En een goed voorbeeld in de recente geschiedenis. Is Sayyid Qutb. Hij heeft in de laatste fase van zijn leven een aantal waardevolle boekwerken geproduceerd. En zijn executie in 1966 heeft ertoe geleid dat zijn werk tot de dag van vandaag wordt gelezen. En als je de boeken van Sayyid Qutb leest, dan zou je denken dat hij nog steeds leeft. Want de wijze waarop hij de situatie van de umma beschrijft... Je zou denken dat hij ziet wat er gebeurt als je leest hoe hij... ...de situatie omschrijft. En het opmerkelijke is... ...het opmerkelijke is... ...dat de tijd waarin hij zelf geleefd heeft... ...het Egypte van zijn tijd... ...was ja, een maatschappij die helemaal niet islamitisch was. In het straatbeeld van de jaren zestig in Egypte... ...was hijab nauwelijks te zien. Het had heel veel kenmerken van een goddeloze samenleving... En het was communistisch of socialistisch. En het geloof werd verbannen uit de publieke sfeer. En met het martelaarschap van potten, Rahimahullah. Heeft de islamitische beweging weer een impuls gekregen. En is het bewustzijn onder de moslims gegroeid. En in de decennia daarna. Heeft Egypte. Een radicale transformatie meegemaakt. Als het gaat om de aanwezigheid van de islam. In het straatbeeld. Zozeer dat de opvolger van Nasser, Abdel Nasser, die dus zei het God op de dood heeft veroordeeld, zijn opvolger, Anwar Sadat, hij was genoodzaakt om een andere koers te varen ten aanzien van de islamitische beweging. Hij werd gematigder en hij gaf ze meer vrijheden, want de islamitische beweging werd nu een factor om rekening mee te houden. En zo zien we dus dat de dood van een da'i, omwille van zijn da'wa, de da'wa weer tot leven brengt. Dus de monnik is nu dood. Eén van de pilaren van de douwe is nu dood. Nu de jongen. De jongen werd gebracht en van hem werd gevraagd om afstand te doen van zijn religie. En hij weigerde. En de koning riep een aantal van zijn medewerkers en hij zei tegen hen. Neem deze jongen naar die en die berg. En als jullie de top van de berg hebben bereikt. Vraag hem dan om afstand te doen van zijn geloof. Wilt hij het niet, gooi hem dan van de berg af. We zien hier dat de koning met de jongen een andere strategie hanteert. Ook van hem wil hij dat hij afvalligheid pleegt. En dat hij zijn religie in de steek laat. Maar wat doet hij? Hij stelt zijn executie uit. Niet te plekken, maar neem hem naar een berg. Waar je dus een lange afstand voor moet lopen en nog een stukje klimmen. Waarom is dat? En wat gaat er gebeuren op die berg? En hoe loopt het uiteindelijk af met de jongen? Dat horen jullie de volgende keer. Inshallah, <tied>